Dat vat de China op als een verklaring dat Taiwan en China afzonderlijke landen zijn. In Chili is een brandweerman opgepakt die ervan wordt verdacht op meerdere plekken brand te hebben gesticht. Bij bosbranden aan de kust zijn in februari 137 mensen omgekomen. Tienduizenden mensen zagen hun huis in vlammen opgaan. Chileense media melden dat de verdachte een 22-jarige man is die sinds anderhalf jaar vrijwilliger was bij de brandweer.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 Twee jaar geleden schoot een tiener 19 kinderen en twee leraren dood. Volgens nabestaanden zag hij, onder andere door Games... wapens als middel om problemen op te lossen. Een rechter in de Amerikaanse staat New Mexico... heeft het verzoek van acteur Alec Baldwin... om de aanklacht tegen hem in te trekken, afgewezen. Dat betekent dat hij binnenkort voor een jury zal moeten verschijnen. Baldwin wordt verdacht van doodslag... In 2021 schoot hij tijdens opnames met een revolver waar echte kogels in bleken te zitten. Daarbij kwam een cameravrouw om het leven. Het weer, vanochtend op veel plaatsen nog regen, later droger en wat opklaringen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja. Naast nog enkele korte files, de meeste vertragingen in Noord-Holland op dit moment nog op de A1 namens voort richting Amsterdam. De Hilvers Noord gebeurde zojuist een ongeluk. De linkerreis is ook eens dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Zin in ZFM. Met nu, Toebak Leeft. Wat zitten die gasten van Tobak Leeft en nou alweer. Ja, het is toch prachtig? Het is toch alles. Ja, ik vind het uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten en, houden. En wat zijn dit voor uh, types? Volhoudend, de irritant uh, en echt, uh, ja, weet ik veel, alles bij elkaar. Gewoon. En het uh, team is weer compleet hier bij Toobak Leaf. Goedemorgen, hey. hele goedemorgen. Goedemorgen, vorige week was Evert even aangeschoven. En eigenlijk moeten we de show eigenlijk beginnen met deze. Get up in the morning, stay, Ja, Desmond Dekker, overleden. Ja. Ja, op deze mm. dag. De man die Bob Marley heeft ontdekt. En ook heel veel betekend voor de verzetstrijders strijders in Afrika natuurlijk. Leuk, oh, Desmond Dekker. Ja. En die zong Get Up, Out of Your Bed. En pak even een kopje koffie. Nou, doe dat maar even. Je ja. kan ook gewoon in bed blijven liggen hoor, helemaal geen punt. Nou, jij hebt wel een heleboel leuke ochtenddeuntjes, dus we moesten ze eigenlijk op een rijtje zetten. En yes dan... Exactly. En dan variëren gewoon iedere keer. En dan uh, gewoon achter elkaar plakken natuurlijk. Nou goed, we hoorden dat gisteren al op uh, het nieuws. Israël moet onmiddellijk stoppen met het offensief in Rafa, zegt het internationaal gerechtshof. De rechters noemen de situatie in de stad in Gaza desastreus. Maar trekt Israël zich er wat van ja, aan? Ja, dat is altijd de vraag. Gaat Israël zich daar wat van aantrekken? Israël heeft van tevoren al gezegd dat het zich niks zal gaan oh, aantrekken van sorry. de uitspraak van het Hof. Maar dat wil niet zeggen dat de uitspraak helemaal zonder betekenis is. Nou wat we zien is dat de druk op Israël zich opbouwt. Er zijn natuurlijk ook landen die wapens leveren aan Israël. Deze uitspraak van vandaag is ook van belang voor uh, dat soort situaties. Dus, dus op... ja, wil je, daar, uh, wil je daar zaken mee blijven doen met Israël Dat is even de vraag. En trekken mensen zich daar wat van aan? Nou, Nederland is ook helemaal los de pik getrapt en die zegt maar zo, hoe kan je... Dat Hoe kan je het nou? gelijk met genocide en zo? Het volk, wat, wat ons aangedaan is, daar moet hij nog steeds. Nou ja daar heeft heel veel mensen in zijn regering zitten die nog veel extremer zijn. En die moet je ook een beetje te vriend houden natuurlijk. En hij heeft niets te verliezen, want als hij straks natuurlijk uh, geen president meer. is, Iedereen in Israël is helemaal kant en klaar met hem. Gewoon echt flikker toch op man. Mm. Wat je allemaal gedaan hebt over de veiligheid. Nou, daar, daar heeft hij echt zoveel steken laten vallen. Dus nou, gewoon hoop te doen over daar nog in de strook. Ja, geen idee. Ik, uh, ja, misschien ben ik ook wel een antisemitist. Want uh, ik uh, ben ook tegen de Joodse staat. En oh. Ja, oh, ja, helemaal oh. klaar. Ophouden met niks. Samenleven gewoon met z'n allen. En niet ja. meer speciaal afdelingen. Afde de jij dan daar, jij dan daar. Weet je nog? Vroeger het dorp van Mies Bouwman. Die ja. wil toen een speciaal ja. dorp gaan ja. uh, organiseren. voor verstandelijke en uh, lichamelijk ja. beperkte Weet, Dan konden ze bij elkaar ja. wonen. Ja. Dat ja. willen we niet meer natuurlijk. Nee. We willen gewoon samenleven. Nou goed. En uh, Israël houdt nog steeds vol dat het wel kan. Maar het heeft al bewezen dat het niet kan. Nou goed, dames en heren zijn we aangeschoven. Alles zijn in een geweest. Ja. ja. Waar zijn we? We hebben ons aangedaan? Waar zijn we geweest? Nou, nou geweest? E, e, jij bent het verst geweest. Ja, ja, ik ben met het vliegdacht... ja, Mag jij eerst? Ik heb een beetje vliegschaamte, maar ik ben naar uh, Gersonisov geweest in Griekenland. Nee. Ja. Op jouw Die leeftijd toch? Ja, ja, ja, ja. ja, joh. Ik ben helemaal losgegaan. ja. Het ja. is heel grappig, want je komt daar en dan uh, kom je dus bij uh, uh, Star Beach. En dat was toch echt wel een hip en happening toen uh, met dat O.O. Gerso. Yeah. Maar er was helemaal niks. We zijn s'avonds gaan lopen daar. Echt waar? Het was gewoon te vinden. Ja, we zijn, we zijn... Jawel, je zag wel waar het was. Ja. Maar uh, waarschijnlijk gaat het al pas over een maand echt open voor de zomer of zo. Oh, denk ik? Oh, je, ja, je, bent, je was te je vroeg. Bent, ik was te vroeg, ja. Dat dus, heb je met oudere mensen. Die gaan ja. vroeger naar bed. En die komen vroeger... Je loopt ze net allemaal mis, zeg maar. Er ja. gebeurt er niks. En dan ga je naar bed en dan, dan komen die eerste me straat erop. Ik helemaal in de discostuin loopt Kom maar daar langs. en dan. Ja. <laughs> Geen foto's van Barbie ergens op de hoek. Nee, Alla. nee, nee. nee, nee, nee. En, en, de ja, vraag, en de vraag is natuurlijk dan: wat heb je wel gedaan? Wat kwam echt doe je om, daar dan? Om die strakke jonge mannen daar nog even te voorbij zien lopen. Ja, niks no, gezien. Nee. Niks Geen Griekse nee. Adonis? Nee, nee ja. eigenlijk weinig. Nou, ja, okay. ja, ja. En en het over leuk? Welk land heb je aangenomen dan? Uh, Een dichterbij Aan de overkant bij je landen uh, Italië, Rome. Oké. Okay. Ja, normaal ja. Nou, heerlijk iets ja, gegeten uh, natuurlijk. het ja, nee, gaat nou. weer over het eten natuurlijk. Kan je ja. zien hè, de hartstikke dik geworden. Ja ja, zeker. ja. Nou, een paar kilo bijgekomen <laughs> Nou, dat zit waarschijnlijk in je, in je, in je koffer, die ja. paar kilo extra. Want dan het lichaam is niks te merken nee. hoor. Nee! Nog goed, het is Toepak Levendebedrijf die op fijne toestelbaas staat. staan. Ja, ik snap het. Ja, sommige mensen moeten nog wakker worden. goede morgen. Kijk, die staat al onder de is dus heel fijn. Dan draaien wij even lekkere muziek. En okay, straks weer wat nieuwe wetenswaardigheden. Er doen ook nieuwe wetenswaardigheden. Dat is de dubbelop opvolg. verder allemaal niet. En nu nog een stukje geschiedenis. It might be bittersweet, I try to shake it off my mind You know there's something that I'd really like to say Muziek uit Tilburg kwamen ze destijds testen. Nederlands gitaarbeentje 2006, eind 2006 kwamen ze bij elkaar. En toen heb hebben ze uiteindelijk muziek gemaakt. Ze zijn echt over heel Europa zijn ze heen gegaan met een optredens. En dat heeft allemaal geduurd tot uh, 2015. En toen was het de, de rekker een beetje uit. Dus zijn ze weer andere dingen gaan doen in ieder geval. Dit heet Stars. Het is in de Stars te vinden, denk ik. Daar kan je de oplossing allemaal vinden. Goed, onlangs felende geluiden op de achtergrond. Ja. Live vanuit. Ja, nee, houd er zelf voor op. Wat zeg je nou? Live. Uh, on onrustig, de geluiden op de achtergrond. Oh. Rechtstreeks uit het gebied, denk ik. Ik weet het niet. Oh, Goed, we kijken de wereld in en een van die dingen die ons bezighoudt is... Nou Nou ja, we hebben het ook eens over Europa, Europa. Maar weten jullie dat uh, de Europese verkiezingen eraan komen? Ja, hm? oh, ik, ik loop zo ongelooflijk achter. Ik heb geen idee wat ik moet gaan doen. Nou, ik heb dus, uh, gisteren een podcast zitten luisteren. En uh, daar wordt dus ook vermeld van... Er wordt tot op heden nog zo, zo weinig aandacht besteed aan uh, de Europese verkiezingen. Ja. Yeah. Dus... Ik, uh, ik weet niet hoe het met jullie staat... maar ik moet nog de stemwijze gaan... Uh, ik heb alleen mijn niet. Ik heb hem ingevuld. Ja? Ja, ik kwam uit dus toch wel op, op CDA. Oké. Okay. Okay. Qua wat, wat ik dan allemaal ja, denk. Ja. Ik, ik heb het nu niet meer scherp... wat ik nou precies geantwoord heb. Mm. En, uh, dat is al voor mijn vakantie. Dus mijn, ik ben helemaal gereset. Ja, moet je weer opnieuw invullen. maar... Ja, het is wel maf, want de, de, de politiek die bij televisie te zien is, gaat het ook alleen maar. Uh, Rutte die vertelt. Uh, nee, ik ga niet vertellen wie de nieuwe minister-president wordt. Ja. Of, nou ja, vrouw, kan ook. Nee, Monarchijzer, nee, geen Monarchijzer. Dat zeg ik. Geen Monarchijzer. Nee, nu helemaal nee, niet. Nee, ik zeg niks. Nou goed, dus dat is het enige wat qua politiek bij mij erin komt. Maar oh. heb jij hem ook ingestemd of ingevuld, Marco? Ja, en, nou, ik heb het er wel over, maar ik heb het nog niet gedaan. Oké, okay, nou, dat ja, niet. Maar het nou. wordt hoogste tijd. Uh, misschien moeten we de link even op onze ja. Facebook-pagina zetten. Maar. Uh, ik heb ook bij uh, mezelf opgegeven... ik ga de zevende, dus die vrijdag... dan uh, heb ik mij beschikbaar gesteld om te tellen. Oké. Okay. Niet te lang, oh, want ik heb ja. s'avonds een, een schouwburgafspraak met uh, uh, Huub van der Lubbe. Ja, Huub van der Lubbe, oh, met... Uh, de, de man van de mans, ja. geloof Maar overdag ga ik dan gewoon uh, helpen met... De, dat vind ik wel interessant om te doen. Ja, oké. Okay. Ik krijg geen extra geld. S'avonds ben je de koppen in het, uh, in het publiek nog steeds aan het tellen. Eén, twee, drie. Ja, ja. voor mensen zitten hier, vijf, zes, zeven? Nee, maar voordat je weet, kan je bij Hub van Lubbe aanschuiven. Dan ben je net zo geschoffeld als hij. Oh ja, hij schijnt <laughs> het schijnt zo slecht te gaan. Dat weinig nee hoor, zo... maar hij speelt toch, een, uh, toch wel redelijk. Een beetje in, gek, hè? Een beetje de, gek. De, maar het, het was voor mij ook een reden om te gaan, niet voor hem. Nee. Maar een, een vriendin van mij is wel gek van, uh, van zijn club. Van, waar hij in speelde, de. de, de hoe heet is ook weer? De, de Dijk. De Dijk, ja. ja. Ik wou zeggen, de Kast. Ik dacht, nee, dat is die, ander, die nee, andere. Die is oh, veel leuker. Die vind ik nee. veel leuker. Ja. Maar in ieder geval. Uh, en daar geraakte geraakt heen. Maar ook omdat Ramses Chaffee... Uh, die heeft dus in eerste instantie die rol gespeeld... Uh, ergens in, uh, in de jaren zestig. Okay, oh, dat lijkt me wel echt wel op zijn lijf geschreven geweest. Ja, destijds. ik denk het ook ja, wel. Misschien is hij daardoor man. ook wel verder uit het... Uh, uit de koers geraakt, dat zou je goed kunnen. Het grappige is wel, het Hup van de Lump vond ik altijd wel heel erg grappig. Want ik heb hem ook wel eens live zien optreden. Hij is wel erg, ja, theatraal en mooi. En nu denk ik altijd van, nee, hey, het vind ik wel erg over de top. Dus waarschijnlijk is het ja, hij smaak Hij heeft een goede stem, maar ik vind altijd... Uh, dat heb ik trouwens ook bij René Vroker. Want sommige mensen moet je alleen horen. Ja. <laughs> dan hoef je niet te ja, zien. Oh, nou, dan, gaat de, dan gaat de magie van de ja, nummers weg. Ja, ja, ja. dat ja, ja, okay. is echt mensen. zo ja, ja. Nou, Dat ja. heb ik ook met treintje Oosterhuis. Ja. Die moet je horen, moet je niet zien. Nou nee. ja, zeg, wat zit er voor raarigheid dan? Nou, kijk even naar de trein. kant. Herrie vluchtte aan banden. Nee, je gaat gewoon helemaal niet op in. zeg iemand gewoon afmaken op het feit hoe je eruit ziet. Ik <laughs> zou niet wou ook dit. Nee. Nou goed, uh, Den Haag is fanatiek bezig met de lawaai tax. Uh, ze zijn echt van plan om binnen uh, afzienbare tijd van 500.000 vluchten... ...ik heb het over Schiphol, terug te brengen naar uh, 452.500 vluchten. Nou, nou, halvering. Nee, niet echt. Maar goed, wel iets gaat eraf. En dan hebben ze het vooral over de nachtvluchten. Maar ook in de middag moeten de, de uh, Alsmeer en Zwanenbrugbaan <tus> uh, dagelijks dicht tussen 1 uur en 3 uur s middags... Er is een iemand die erover geklaagd heeft. Oh, die, ja. had, die doet altijd een middagdutje of zo? Ja, dat denk dus ik. Dat is 1 en 3 uur. Okay. Je, mijn tijd. ook. Ik heb niet geklaagd trouwens. Maar goed, uiteindelijk uh, zijn ze daar en tieper bezig. En uh, ja, uh, Harbers, uh, ja, mm -hmm. die voelt zich toch wel gedwongen om toch wel ingrijpende maatregelen te nemen. En Harbers is van Schiphol. die zegt van ja, ik moet wel iets gaan doen, anders krijg ik wat trammeland. Want hoeveel decibel is zo'n uh, vlucht die uh, overvliegt? Ik zou het niet want, weten, want maar... Want ik zie hier toevallig ook een, een, een artikel... en dat gaat er weer over een kerkklok. Ja? En die moet oh. dus na 500 jaar plotseling stil ja. zijn... omdat één persoon heeft geklaagd. Zeker. En het schijnt dus de, dat het 40 decibel uh, was gemeten. Ze meten dus op de muur van de klager van de kerk in Zevenhuizen. Ja. En, die, uh, en het mag wettelijk uh, dus niet meer zijn dan 40 decibel. Maar toen heb ik laatst een man gesproken... en die zei, bij hem was gemeten hoe hard hij snurkte. Dat oh. was 86. <laughs> En het schijnt dat 40 decibel is gewoon het geluid van uh, uh, vogeltjes in de ochtend... die een beetje uh, lawaai oh. maken, hè, van die musjes en zo. Ja. Dat schijnt 40 decibel te zijn. Ja, het grappige is, die, die ene die waarschijnlijk geklaagd heeft over die kerkklok daar in Zevenhuizen, die komt zelfs uit de stad. denk ik van, oké, okay, welke stad is dat geweest dan? Oh ja. Hoeveel lawaai is er in die stad dan geweest? Oh. Niets. Ja, maar ja. Nou ja, ik zeg, slaap gewoon het ooit Maar goed, iedereen in, die, uh, in, in het dorp zegt dat op de achterste poten... Ik weet niet of je voorpoten hebt, maar... En die uh, zegt, uh, ja, ook zelfs de fontein moet dicht, uh, s'avonds. Uh, want dat geeft ook overlast. En het is ja. ook niet milieubewust en zo. En dat soort dingen allemaal. Nou, mensen die er al jarenlang wonen, zijn echt, echt bloedlink. Ah. Dit, moet, dit kan niet. Uh, sommige mensen hadden wel het idee dat er alarm... In het begin van, is er alarm? Is er iets? Moeten we ons huis uit? Maar ja. dan was het gewoon dat die klok ook zo hard sloeg. Maar uh, ja, het blijft. Geluidsoverlast blijft ellende. Want ik hoor het ook bij ons bij het station. Er zijn mensen die wonen dan langs uh, uh, vlakbij het station. En die horen ik de hele tijd als mensen in en uitchecken. Oh, ja. Maar ja, dat is ook maar tot, uh, tot half één of zo. Ja, dus ja. Uh, s'nachts houdt dat op. Mm. Maar die hebben echt last van die, dat gepiep en zo. Oh, dat dus je dus, je, dus, je ja. kiest om daar te gaan wonen... dat je lekker dichtbij bent met openbaar vervoer... Ja. totdat je zelfs nachts in bed legt. En denk je, oh, dat wist het wel voor die goedkopers. Nou, en mensen die gillen dan als ze dronken naar de trein gaan. En vannacht ja. zelfs gilde ze bij mij op het plein. Oh. Van die... Jolande, morgenochtend. Ja. Kom je weer? Ja. Nee, ik ben net al gekomen. Nou, nou weet we het allemaal weer. Jezus, het niveau is weer op uh, een bepaald We niveau zijn hoog. er weer. Oh ja. Nou, straks we nog met een serieuze bericht uit de wereld. Eerst even, ja, day, Daytime TV heeft de nieuwe CD. En die hoor je hier. and boom. It's borderline Groot-Brittannië, ja, niet zo lang muziek aan het maken. Heel veel muziek gepost op Soundcloud. En uiteindelijk bracht ze in 2019 haar eerste echte cd uit. En uh, dit is haar laatste cd al, die heet All I Ever Think About You. Uh, Rachel shin denk ik dat je zo moet uitspreken. Ja, hele moeilijke naam, niet zo makkelijk in de showbyswereld, maar goed. Door die aparte naam eh, spel je misschien ook jezelf wel in te kijken. Dat zou ook toch kunnen. Daarvoor trouwens nog, daytime TV. Dat is een uh, beentje. Uh, Islands EP en uh, Lost in Tokio. Tokio spreekt toch door de verbeelding. We zijn echt zoveel beentjes die hebben iets gemaakt over Tokio. Mm. Moet er toch maar eens heen gaan. Mm. Leuk hoor. Ja, bijzondere plek. Tokio. Ja. Jij nee. bent er natuurlijk ook nee, al nee, geweest. Nee, ik ben er nog niet geweest. Nee, nee, okay. nee, nee Dat nog is niet. Dat We wel een vlangrijk. De volgende bestemming. Zeker, maar over bestemmingen gesproken. En uh, nou ja, dan als je naar Japan of naar Tokio gaat, ga je toch vliegen. Um, afgelopen donderdag heeft de eerste vlucht van bar Bark. Air uh, uh, gevlogen. Nou, je zal wel zeggen, wat is Bark Air? Yeah. Maar daarin uh, kan je vliegen. Uh, niet alleen met mens, maar ook uh, met je hond. Oké, okay, ook ja, met bier. Dus eerste klas kan je gaan zitten. In plaats dat je je vrouw meeneemt... in het vliegtuig neem je je hond mee. Oké. Okay. Nou, wel gezellig, toch? Ja. Hoeft oh, maar dan hoeft hij er toch ook niet in zo'n kooi in het dat is dus het grote uh, voordeel. Want uh, de honden krijgen een aangepast kalmerende muziek. Snoepjes in overvloed. En kunnen aan boord... Socialiseren met andere honden. Oh, god. Dus dan gaat de decibel wel omhoog, heb ik het idee, in het vliegtuig. <gacht> de geluid neemt uh, toe. Ja, dat, uh, die neemt toe. Maar de, de, de voorlopig gaat het nog om vluchten tussen New York en uh, Los Angeles. Yeah. En New York en Londen. Nou, Goedkoop is het niet. Voor die, uh, voor, je betaalt zo ongeveer 6.000 dollar voor één mens en één hond enkel. En voor de tweede 8.000 Wow. Zo is ja. mijn hoop geld. Nou ja. nou dan, dan kan ja. je het beter even uh, twee weken... dan uh, met een echte oppas in Nederland maken. Ja, dat lijkt me nog steeds het beste. Uh, Ze mogen ja, wel bij mij brengen voor hallo, twee hallo. weken... Is voor om je hond mee te nemen. Geef mij die hond maar hoor, voor twee weken... 6000. Ik neem gewoon twee weken op <coughs> okay, vakantie. Je hond heeft dan een toppen <coughs> vakantie op het strand hier. Dat is wel waar... Ja, je ja. moet wel met zo'n zakje elke keer lopen, hè? Ja, dat is waar. Ja, vind je het niet, je wil, nou, ik heb er gewoon een maximum grootte van de hond. <coughs> maximum <Okay>. 20 kilo. <laughs> nou, ik snap het al. Uh, de, ja, de bewoners van Schiphol, die hebben binnenkort gewoon overlast van uh, andere oh, ja. dieren. Mag je, de, oh, ja. mag je deze ook meenemen? of niet. Ja, ik geloof het nog niet. Nee, hè? Je moet gewoon blijven bij dit. Gaat uh, toch komen, hoor. Ja, dat doet hij anders nooit, hoor. Nee. Maar moet ik gaan zitten? Oeh, nou, oh, dan, net hoef je nou, daar wel. maar. Ja. Doe dat maar. Ja, nee, ja, precies. Nou, en dan krijg je deze nog. Nou, en, en die? Nou, op een andere plek. Het wordt nog wel even inpassen inpas, uh, en mee te denken. Omdat, uh, om dat vliegtuig op een bepaalde manier vol te krijgen. Ja. Oh, ik heb trouwens wel uh, laatst op een. Uh, ik krijg altijd een uh, enquête van een bepaald televisiestation. En, uh, van wat vind jij hiervan uh, en wat vind je daarvan? Nou, blijkt dus dat er iets geweest is. Dat ze toch uh, zeggen dat als er te veel wolvenroedels zijn. Dat er toch een beetje ingegeven mag worden. Of ik daarmee eens was. Daar was ik wel mee eens. Ja, hoe ja, dus als het straks. Uh, 100 wolvenroedels zijn, ja, die rukken op naar uh, waar ik woon. En daar gaat het om, natuurlijk. Ja ja, uh, ik zag uh, ergens op het internet dat er in Ermelo in de straten al een wolf was gesignaleerd oh. en gefilmd. Kijk. Dus nou, oh, kijk, ze die passen ja. zich al vrij snel aan hoor. Ja. Dat is wel mooi om te zien ook gewoon. En wat ik heb begrepen, België ...die heeft uh, nu een heel goed uh, uh, plan om uh, de wolf uit, uh, zeg maar, sort of uit te roeien. Wat? Een, een hondenfluitje. Hey, wat zijn dat voor woorden? Uit te de roeien. Ik denk niet dat de dierenvriend daar blij mee is. Ja, we hebben een bepaalde manier gevonden om de wolf ja. uit te roeien. Dus Nederland gaat er ook naar kijken. Nou, ik denk het ik, uh, dat dat ook misschien grappig is om te proberen om die honden. Uh, of die, uh, ja, ik vind het toch een soort honden, hè, laten we eerlijk zijn. Omdat uh, zodra uh, zo'n roedel zijn nest, nestje heeft. Ja. Omdat zodra die de week of drie, vier zijn. om die dan weg te halen bij de ouders. En dan, uh, en dan uh, dat die. Uh, getemd worden en dat die dan gewoon als uh, hond verkocht worden. <coughs> Want ik kan me best voorstellen dat, die, dat, dat als ze zo jong zijn, ja? dan kan je ze nog volgens mij heel goed tam maken. Ik denk dat en... heel veel mensen het heel gaaf vinden om een, een... wolf als hond te hebben. Precies. En dan? Ja, die zijn ook hartstikke Tra. betrouwbaar, ja. ook een wolf. En ja, water, ja, die... Als ze groot zijn. Nou, je hebt ze aan de riem de hele tijd. Je hebt ze gewoon getemd. <laughs> nou... <laughs> Ja, is dat een ja. beetje. Ja, ik. ik, ik wat ben ik daar weer het verhaal jou? Nee, hey, dat moet Blond, je Blond, hè? Ja, ja, ja, ja. Is ja, ja. nee, nee, dit verhaal van jou? Krijg ik echt dit gevoel? Hahaha, <tip> <Koeoe. tip> Dat is die andere huisdier die ik nog gewoon heb in huis. En die tot niemand tot last is, hè? Gewoon, dit huisdiertje, echt, het is een mooi pace. <tip> Okay, hi. Ja, je zal in de ook zitten. Dan kan deze plaat wel goed van pas komen. Nowhere to run. Nou, daar nog even een antwoord op. Ik zal even toepasselijk. Ja, het lijkt stoor, maar ze zingen met z'n allen dood aan Israël. Denk, oh. Ik denk, toch ook een steentje oh. bij. Ik draag ook gewoon even een steentje bij. Deze ellende allemaal gewoon. Maar goed, het is tijd voor, ja, wel de Zandvoortse... Zandvoortse bericht. Zeker. We zijn even tijd. We maken even ruimte voor Zandvoortse bericht. De Street Art Project Garage Noord. Onder een vet gebouw aan de Celsiusstraat is begonnen En ja, dat, vijf garageboxen hebben ze daar uh, be, beschilderd, bespoten. het uh, ja, ziet er heel mooi uit. En deze Joost van 5, 5, 5B, 5B, zo heet het project volgens mij... Oh. die uh, heeft wat meerdere dingen uh, uh, ondergespoten. Jezus, nee, klinkt het fout. <lacht> maar <lacht> Mijn God, het is in samenwerking met uh, Beleef Zandvoort en de gemeente... En, uh, en wethouder Bluis, Bluis was daar ook bij uh, aanwezig. En Hilly Janssen natuurlijk. Um, en deze Joost doet het al 14 jaar fulltime. Het is echt werk, zegt hij. Ik maak mensen blij met mijn afbeeldingen. Ik ben daar in de buurt aan het vragen geweest. Zou, wat zouden mensen die wonen hier willen zien op de garageboxen? Nou, vooral veel natuur. Dus er zijn vogeltjes, meeuwen... Zul ik zeggen, Meeuw, ons favoriete uh, volk. En mm. uiteindelijk um, kwam het tot stand. Omdat namelijk die poortjes die je eerder had gespoten, zagen er leuk uit. En toen zeiden mensen van Noord, ja, dat is wel leuk. Is het centrum weer zeker? Gaat hij ook nog wat doen in Noord? Of zijn wij? Dat vind ik wel heel vergeet goed. de volk. Ja. Ja. En op Facebook kwam er een re reactie op. En toen hebben ze zo het boel in werking gezet. Ik vind het mooi. Echt mm. Zeker, weten, ja. zeker ja. weten. Vertel, wat nog meer? Is het de melde uit Zandvoort? Ja, oh, ik, ja. mag ik? Oh. Ja, zeker. Nou, dit weekend. Uh, is er uh, in ons dorp voor de vierde keer de Spartan Race? Deelnemers leggen tijdens een aantal verschillende races een parcours af met obstakels. En de start uh, begint op het gastheidsplein. En uh, vandaag is het tussen 9 en 10, er starten ongeveer 1000 deelnemers zo. aan de 21 kilometer. Ik denk dat gaan ze gaan ze nou rennen of zo, ik vind het een beetje vaag. En uh, <coughs> even kijken, en tussen 1 en 2 uur vanmiddag, dus tussen 13 en 14 uur, starten er nog eens 800 deelnemers aan de 5 kilometer. En vanavond in het donker gaan 300 deelnemers meedoen aan de night sprint. En die gaat om 10 uur, 22 uur 30 van start. En op zondag starten tussen 9 en 11 1200 deelnemers. En ze gaan allemaal, Dus dat is echt zo'n parcours... met allemaal van die grote hindernissen waar je overheen of door of onderdoor moet en zo. zo. Je moet echt helemaal stoer zijn. <coughs> dus... Uh, ik zou zeggen, ga zeker even kijken vanavond of morgen. Wat een spektakel. Is het ja. door, door de duinen heen, en Door de modder lichten, en modder weet ik veel wat onderhup, allemaal. Ja, Daar gaat hij weer onderuit. Ja, je moet en... het maar net leuk vinden, maar ja, het, het is niet, niet, niet mijn kop of tea. Ik snap het ook niet helemaal waarom ik zou rennen. Ja, ja. Hmm. Maar ja, er wordt dus van alles ook afgesloten. Ik ga op mijn elektrische fiets, ga ik naar het strand om even een stukje te rennen. <laughs> Vind ik altijd wel leuk om te zien. Met Goed. De fiets aan de hand. Wat heb jij nog? Ja, de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Vandaag is iedereen van harte welkom op de Reddingsbootdag. Uh, nou, het is een open dag en daarbij kunnen alle donateurs... en toekomstige donateurs actief kennismaken met het reddingswerk op het water. Nou, de professionele vrijwilligers en het materieel van de uh, Koninklijk Nederlandse Reddingsmaatschappij Zandvoort... wordt uh, daarvoor ingezend. Het is, vindt allemaal plaats bij strand, strandpaviljoen uh, Cosmico Beach... En deze heeft voor de gelegenheid vandaag haar deuren opengezet vanaf 10 uur tot 4 uur. En nou, iedereen is uh, ja, welkom. Ja, ja, en denk eraan, hè, als je op donateur zou willen worden, je bent niet gelijk getrouwd. Je mag ook weer scheiden. Ja, dat... Maar iedere, iedere tijdelijke donatie is natuurlijk ook van harte welkom. Ja, ja zeker. Ja. Ja, ik zeg ja, altijd ja. ook, ik was ook vrienden van een bepaalde club hier. Ik zeg van nou... Ja, ik, wil ook was, uh, ik, ik zeg, ik ben een vriend, Dus ik wil af en toe ook een andere vriend. Dus ik uh, stop er mee met jullie. Ja, nou, goed nou, kijken, dus, het is maar net ja. hoe je het zegt. Want ik gun ze allemaal het allerbeste. Weet maar goed, je het is een heel goed werk wat ze daar doen bij de ja. Want, ja, Jij zit daar gewoon op het strand. Uh, ja, of met je kinderen of met je kleinkinderen. En dan denk ja. je toch, van ja, wordt er een beetje op gelet? Nou, er wordt op gelet. dat zijn gewoon vrijwilligers die gedreven zijn. Hmm, en ja. echt, als je een goede zwemmer bent. Ik heb altijd één voorbeeld in mijn hoofd. Die ooit met de SS Rotterdam naar de uh, USA vertrok. Ik heb het natuurlijk ook over jou, Muller. Ah, Johnny. Die was namelijk ook een lifeguard. En die heeft ook heel veel mensen gered eigenlijk. Ja, goed. daar had jij het over, omdat, omdat ja, ik klopt. natuurlijk zo'n weekend had. Ja, en, uh, ik zit dat vol met informatie over de nutteloze geschiedenis van vroeger. Maar goed, andere problemen zijn, de LCD-garage was voor mensen die daar wonen... en dus eigenlijk een hele dure plek hebben gekocht van... wat is het, 25.000 euro of misschien wel 10.000 euro voor een zwerf. Uh, plek. Je hebt een speciaal ingang om naar binnen te gaan. Die plek ging niet open. En op zichzelf is dat al eerder geweest. Toen is zelf de, de bewonersvereniging naar de rechter gestapt. En die zegt, gemeente, regel dit goed. En toen heeft de, de rechter gezegd, van, nou oké, okay, uh, wat, wat willen jullie hierop antwoorden? De gemeente zegt, we gaan dit aanpakken. Nou, dat hebben ze proberen aan te pakken door een heel nieuw meetsysteem aan te pakken. Waardoor ze de plekken veel beter kunnen meten. Zijn er nog plekken? Want er moeten zoveel plekken open blijven. 78 plekken moeten gewoon altijd vrij blijven voor de bewoners. Nou, dat werkte niet helemaal, dus dan ging die garage dicht. En nu zijn ze er fanatiek mee bezig om te kijken hoe ze dit wel op kunnen lossen. Ja, ja dus ze gingen allemaal via de gewone ingang naar binnen. En dan moet je een kaartje kopen, terwijl je volgens mij al genoeg geld hebt betaald. Dat is wel duidelijk. Nou, dat is zomaar even de geschiedenis, of de geschiedenis, de berichten, De toekomstige geschiedenis. Ah, zeker. Nou, hier is maar eens even muziek hier voor Lenny Dravitz uit de CD Blue Electric. Ja, Lenny Kravitz. En zijn laatste CD. Electric Blue Light Human is daar een nieuwe single van. Het is grappig, het is niet baanbrekend. Dat ben je al jaren niet meer gewend. Of verwacht je niks meer van Lenny Kravitz? Dat je denkt: oh, is het Lenny Kravitz? Wat vernieuwend! Maar goed, toch is het wel weer leuk om even te horen: een man met een gitaar. Die is er ook nog steeds. Jeez, wat heeft niet strakke buik? 60, hè? 60 gewoon. Wil ons wel eens zien als we zestig zijn. Jezus. Nou, wij we hebben alles een een redelijk strakke buik nog, toch? <lacht> ja, toch? Ja, ja, ja, ja ik niet helaas, blagen. maar... Uh, ja. scheelt niks. Ja, maar, maar jij bent nog jong. <lacht> ja, dus... <lacht> ja, jij bent de jongste van ons. <lacht> ja. Ja. Zeker. Nou, ik moet het wel vertellen. Ik heb dus wel tijdens de vakantie... hadden ze toch een paar karaoke-avonden... en ik had... Heb je ...zeggen... Gaan? Eclatant succes. Ja, <lacht> dat is heel, heel grappig. Zeker, de ik, ik deed namelijk... Uh, ik heb twee keer... Het waren drie avonden, hè, dus verdeeld over... En dat heb ik wel als, als laatste liedje De Hoogste Tijd gedaan. Van André Hazen En echt de hele... Er waren er echt Nederlanders en uh, echt een groep jonge mensen. ze liepen mensen. allemaal weg. En dat was de bedoeling ook natuurlijk. Die ging allemaal, denk ik. Nou, je het moet staan. afrekenen. Oh, dit hoeft niet. Het is uh, all-inclusive. Ja. Maar het leuke was wel gewoon van, uh, dat ze allemaal aan het peesingen waren. En, uh, en dat, uh, toen was het tot elf uur. En langer mag niet. En ik denk, uh, doe het nou wel. Want na elf uur moet je weer betalen voor je drankjes. En dan mm. blijven de mensen nog een uurtje. Ja. Ja. Mm. Maar uh, er waren echt was er een groep jongeren... En uh, die riepen naar mij van, nou, ga jij nog een keer zingen? Want jij ja, doet het zo leuk. En, uh, nee, jongens, ze zijn heel streng, dus dat gaat niet gebeuren. Mm. En toen zijn ze nog naar uh, hun toegegaan. gegaan. Van, ah, ah, nog eentje dan, weet je wel. Oh, ja. en, en drie Femous. keer, het erge, dat is, uh, dat is die engelbewaarder. Oh. En, uh, en het leuke is, van de mensen die, die kunnen dus gewoon niet... en lezen en denken, en welke nood moet ik hebben? En dan is het echt uh, heel slecht. Hoe dood bewaard is het trouwens? Tussen... <laughs> nou, genoeg. Want, ja, weet je, ze zijn de hele middag al aan het tetteren en het ja. doen... Maar het grappige was dan wel van... Uh, dan heb je van... Uh, uh, erdoor. zingen ze een stukje mee. En dan keihard... Hoer! <laughs> en ik denk maar... Wat zeggen ze nou, weet je? Maar het is iedere keer... Midden in dat ding. En het is dan zo'n groepje. En dan zitten uh, ze lekker... Heel ondeugend te kijken. <laughs> Bij de Engelbewaarder. Ja. Ja. Nee, ja, ja. Een paar ja, stukjes. Uh, ik weet niet hoor. Het is hetzelfde mis... als uh, dat liedje van Alice. Hoe de fuck ja, is Alice? Ja, dat. Dat zoiets, weet je. Ja. Oh, ja. Dat is heel grappig. Was dat. Oh. Volgens mij ben je gewoon misbruikt om dit vroeg langer open te krijgen. Ja. Dat is ja. denk ik, ik ben gewoon ingezet. Nou, ik heb het gewaardeerd, ik moet het zeggen. Griekenland ja. loopt weer binnen. En ik had zeker ook het uh, uh, uh, I Can Buy My Own Flowers van Miley Cyrus gedaan oh. oh. En iedereen herkende dat. En ook nog oh. Valerie van uh, oh. Amy Winehouse. Okay. Dat is ook een liedje zingen hier. Dat is twee generaties die je aanspreekt. Ik zeg wel, als ik weer een feest geef... Dan uh, zorg ik dat er uh, zo'n apparaat bij is en iemand die hem bedient. Dat lijkt me oh. gewoon helemaal leuk. Ik okay. heb nog beter nieuws te melden eigenlijk. Ja? Jij kan goed zingen. Maar uh, goed nieuws voor de bezitters van alle zonnepanelen. Want de boete verdwijnt. Ja. We hoeven niet meer, terug, hoeven niet meer te betalen voor de energie die we Wordt afnemen. terugleveren. Ja, ja. Heb, heb jij oh. trouwens, uh, Mark, heb je zonnepanelen? Ja. Oké. Okay. Dus ze gaan weer aan. Oh, je ja, ja. had ze uitgezet? Je heb ze gewoon uit nee. protest uitgezet. <laughs> nee. nee, ik had ze ook niet uitgezet. Maar ja, ik vond het aan een kant wel begrijpelijk maar nou, dan kan je ik denk, ja, het is ook wel lekker makkelijk geld verdienen zo, hè? Weet ja, je wel? Ja, dat vind ik ook. Ja. Maar goed, wel leveren uh, stroom terug. Hmm. Maar het moet wel weer over dezelfde kabels. En s'avonds vraag ik dat gewoon weer terug, hè? Die ja. Stroom. Ja, dus ja dat denk ik, ja. Het is ja. wel milieubewust en daar, daar, daar ben ik wel voor te vinden. Nou ja, het is ooit gestart om natuurlijk die zonnepanelen uh, te plaatsen. Nou, doet iedereen het? En, en dan nou mag denk je betalen. En nu denk je bij jezelf, ja, hallo. Maar je uh, hebt dat... al betaald voor de zonnepanelen. Dan moet je nog eens een keer gaan betalen voor ja. het gebruik. Ja, oké. Okay. Ja, ah, ik snap ook de, de stroomleverancier want die denken mezelf, ja, leuk over mijn kabel lekker heen en weer, toveren uh, met dat ding, maar uh, met die stroom, maar ik wil ook wat terug hebben. Hmm. Nou goed, het is in ieder geval af verboden. Dat is mooi om te horen voor de mensen die zo'n okay. hebben. Ja, dat te film. Ik heb hem nog gestart, zeker. Ja, Ring of Sartorn, namelijk heb gefilmd worden op zijn oudere leeftijd. Nou, dat kan ook. Wij vinden het bijzonder als 84-jarige man nog steeds rock and roll te maken. En dat is hier een niet zo, man. Ik kan zelf wel invullen ongeveer voor. Dat is weer generaliseren. Dat doe ik niet. Yes, rock'n'roll! Leuk, langdradig en lollig. Toeback leeft. Jazeker, Toepak leeft op de radio. En Ringo Starr. En wie zal de wedstrijd gaan winnen? Dat is natuurlijk altijd de vraag: wie overleeft het? Is het dan toch Paul McCartney? Die in de jaren 60 al dood, gewaand werd? Of is het Ringo Starr? Die het gaat winnen. We weten dit met Ringo is 84. En uh, ja, Paul McCartney is nog even jonger... Dus het zou best nobbel kunnen zijn dat Paul McCartney het gaat winnen. Ja, Terwijl de verhalen waren al dat hij allemaal dood was en dat Billy Sheehan hem had overgenomen. En dat is ja. allemaal te zien. En al die hoesen en verwijzingen in platen. Leuk hoor. Om daar eens stil te staan. Goed. Wat grappig over uh, Paul McCartney gesproken. Er is de ja? nieuwe docu uh, van de Beach Boys uh, is eruit. Ik zal niet zeggen op welke streamingdienst die te maar dat zien is. Maar de Beach Boys is. of de Beatles? Nee, de Beach Boys. Ja? Yeah. En Paul McCartney heeft gezegd dat zij het beste nummer ooit hebben geschreven. Oké. Okay. Dat zegt Paul McCartney van de Beatles over de Beach Boys. Oké. Okay. Dus nou, dat nou zegt kijk toch aan, wat, dan zijn we California Girls, zeg ik uit over dat nummer. Oké, okay. ik vond Demonstration Time vond ik wel leuk, maar het ging meer over een uh, geschiedenisfeitje wat we pas geleden hadden. Oké. Okay. Maar goed, uh, ja, leuk. Ring of Stark, ik, vind, ja. ik waardeer het wel. Goed, vandaag in de krant lezen, dat is wel leuk. Een uh, groot gemis voor de jeugd op Texel, de nachtbus. Ja, het uitgaande jongeren, ja, die baal ja, echt aan zijn stekken. Ja, de nachtbus is er niet meer. Dus wat doen ze dan? Ja, zonder verlichting op de fiets gewoon proberen. Kijken hoe ver je kan komen. Nou, mm. en dat kan soms wel zijn dat je gewoon ergens in een greppel terechtkomt. Of uh, gewoon uh, lopend over straat kijken hoe ver je komt. Nou, een 20-jarige uh, Marlijn, die besloot de jonge Texanen te... Texa texalaars? Texalaars? Nou ah, uh, Ieder geval tegemoet te komen door zijn rijbewijs in te zetten. Hij gaat uh, vanaf 1 juli... Uh, gaat die uh, jongeren helpen uh, om een veilige manier thuis te brengen. Hij uh, gaat ze met de bus naar huis brengen. En uh, uh, dat horen we via NH-nieuws. En de gemeente Tessel heeft al een subsidie voor hem uh, klaargezet. Voor deze pilot van 40.000. Hij zei, nou, het wordt waarschijnlijk niet elk weekend. Maar om, om het weekend. En al 40.000. Nou, daar kan je een aardige bus voor kopen, zou ik zeggen. Ja. Ik ben eigenlijk benieuwd. Want wij hadden vroeger in Zandvoort een nachtbus die naar Haarlem ging. Oh. Of die nog steeds rijdt. Ik heb het idee dat het gewoon een stille dood gestorven is. Oké, dat denk ik. Het is natuurlijk altijd wel mooi dat je klein beetje tegemoet komt. Want ja, jonge luid die door de tuinen op zoek gaan naar... Welke kant moet ik ook weer op? Een collega van mij had het pas geleden Die had ook een man in de tuin die was voor ons. Dus bezig met zijn fiets... In een zitkuil bezig en een gegeven moment dan ons vloeken en dan tieren. En de gegeven moment, dan ging ze toch maar naar beneden om te kijken wat er aan de hand was. De politie, toen was hij zijn fiets kwijt. Nou, hij was echt zo helemaal de weg kwijt. Dat je helemaal denkt, lam. Hij was lam. Oh. En was hij was weg naar een paardje wat hij niet kon vinden. Nou, dus was draag. maar nou, gewoon. Oh. Zou hij ervan leren uiteindelijk? Ik weet het niet, maar het was heel gênant. Hij was er ook gezegd. Sorry, sorry, sorry. Ik ben nooit zo dronken geweest. sorry. sorry. sorry. <laughs> nou, die mensen moeten gewoon vervoerd worden. Ja, eigenlijk wel. Ja. Heel, ja. Helemaal waar. Goed. <laughs> ja, kleindochter van Elvis Presley vecht gedwongen verkoop Graceland aan. Dat Op. is toch eigenlijk wat? Heb je Graceland? Ja. Afgelopen donderdag was het gedwongen tot verkoop. Ja, het landgoed zou uh, uh, de dochter van Elvis Presley, uh, dat is Lisa Marie Presley. Ja. Is die is toch dood? Is, ja, die is overleden. Ja. Dat enkele jaren geleden. En die zou een lening uit 2018 niet hebben terugbetaald. Ja, Oké. Okay. Ja, nou ja, volgens een investeringsmaatschappij... zou Lisa Marie Preston in 2018 een lening van 3,8 miljoen dollar... dat is omgerekend in 3,5 miljoen euro... nou ja, dus hè, uh, ja? als ze uh, afgesloten hebben... en als Graceland als onderpand zou hebben gebruikt. Oh, oh ja, ja, kijk, ja, ja, ja, ja. Elf is je ja. draai je om hier. Ja, ja, ja, ja, ja, nou, nee, nou ja, man. dan is het toch wat erg ook ervan. Dus, want uh, ik, ik moet altijd zo denken, hoe zit die familie dan eigenlijk in elkaar? Maar uh, oma... Dat is Priscilla. Uh, Priscilla, Priscilla Presley. Die leeft nog wel, Die leeft nog. Ja. Nee, dat, dat is de moeder van Lisa uh, ja, nee, Marie. Ja. Dat is de moeder van ja, Lisa Marie. Ja. Ja, klopt. Ja, dus, ja. dus de vrouw en zo van... van uh, die, zo ja. van, die is nu 50. weet je wel zo. Ja. Nee, ze is wel... Wat ja, Priscilla uiteraard. Presley, pas alleen nog gezien in Een Naked Gun, 3,5. Ja. Dat oh. <laughs> je denkt, ja, bijzonder. bijzonder. Ja. Gewoon, echt mooie vrouw natuurlijk. Ja. Maar dan zie je haar in zo'n film. Dit is ja. gewoon heel bijzonder om te zien. Het is gewoon ja, bij, bijzonder. Oh, ik heb, ja, woorden schieten gewoon... Kort in deze situatie. Ja, ja, ja, ja. Maar goed, het, uh, het, nou, het, dreigt, van maar het is in 1945. Dus volgend jaar wordt ze ja. tachtig. Wat ik ja. wilde zeggen, maar dit is, is niet bescherm. Erfgoed, zou je bijna denken? Ja, ik, dat zou ik dus hebben. Dat zou ik dus ook denken. Maar dat ja. is dus helemaal niet zo. Nee. Het is dus helemaal los, vrij, boem. Oké. Okay. Ja. Dus net als het Mary ik? Pigment uh, House. Dat is toen ook tegen de vlakte gegooid. Mm -hmm. Dat is ook zoiets. Dat was ook beschermd erfgoed. Maar blijkbaar ook niet. Nou, wat, veel, wat wil je nog toevoegen? Nou, dat parcelle gisteren jaar was. Oh. Dat oh. is ook wel okay. uh, toevallig. En toen werd ze 69. 79. Ja. ja. Kunnen we straks oh, een liedje draaien God. van Elvis Presley? Ja, ja, vind ik een heel goed idee. Snel even een plaatje starten voordat er een gekke geit op de radio komt. <laughs> echt, dan heb ik maar één ding ook gewoon. Ongelooflijk. Nou, Kate, nou <coughs> die elephant hebben een nieuwe plaat uit en natuurlijk moet je die horen. Rainbow. All the one past whispers that I hated. Trapped inside a mirror, changing shapes to shake those labels. Soft crush, twin flame, bright lights, no shame, home base. Even when it's painful. You lift me up all in tightness. Second skin won't quit. Satellite faithful, floating like a rainbow. It's not for you, it's you I want, it's you I want That hallway shadow box and shame and self inflicted mind games. Burning the candle from both ends has got me sideways. Am I afraid to lose or more afraid to lose my way? Ik weet niet of het vooral of daarvan uh, van is, maar ik klinkt niet goed. niet veel, heet Rainbow Rainbow Rainbow single van, ja, heet The Elephant. En je hebt ook nog een Nederlands band, die heet gewoon Elephant. Een beetje dezelfde soort muziek, dat is wel altijd wel weer grap om dat te uh, de... wordt. Misschien willen we graag inspireren, dat zo, maar kunnen. Dus zaterdagmorgen het loopt alweer tegen 9 uur, straks 9 uur. Ja, de geschiedenis. Wat gebeurde er allemaal op deze dag, 25 mei. Weer een paar leuke dingetjes waar ik me niet van los kon maken. Ach, denk ik, ja, jezus, ja, ja, ja. we ja. wat anders doen. Maar goed, vandaag in de te lezen over de, de, de, de, de topman van Microsoft, Satya Nadella. Die maakt zich diep zorgen, die ligt er wakker van, niet van die kerkklok, maar van wat er allemaal met AI gaat gebeuren... Hij zegt, de kunstmatige intelligentie, ja, die wordt ook alweer gehackt. Dus, uh, ja, wat, waar gaat het dan toe? En deepfake heeft hij over gesproken. En gisteren zagen we bij, volgens mij, bij Rensen, dacht ik... ook nog een paar filmpjes over deepfake. Dan zag je onder andere Geert Wilders... dat, uh, dat hij maar in één profeet gelooft, de islam. Ja, <laughs> en je zag, die is wel leuk, ja. En je zag onder andere ook nog uh, BBB-leider Plas... Uh, nee, uh, Caroline. Caroline, zeg Caroline. je. En die zei dat ze vegetariër zou worden. Hm. En je zag volgens mij nog iemand die zei ook iets... Dat, dat helemaal niet klopte natuurlijk. Maar het zag er wel heel goed uit. En Etiel 4 zei dat ze dat voor een paar tientjes hadden gemaakt. Dus dat is nog wel verontrustend. Want als je dat zo, een een, zo met makkelijk. een schuin ja. oog bekijkt... dat je denkt van... Oh, hij is bekeerd tot islam. Oh, mooi. Dan ga je weer iets anders doen. Ja, dan zit het toch bij, je hard, bij jou op de harde schijf. Dan oh. ga je anders denken over Geert Wild. Hm. Denk je er te lang over? Nee, maar ik, ik pik het altijd wel mee, want mij staat altijd nieuws aan. En nu ging ik echt goed opletten, want er stond onder... Dit is deepfake. En toen dacht ik, nou, eens even kijken of het kan... Ja, ik zie het. Ik zie het toch? Ik zie toch dat het deepfake... Nee, ik zie het niet. Kut. Nee, hè? Nee, je <laughs> ziet het niet. Je ziet het gewoon echt niet. Dus dat zijn verontrustende berichten maar deze Satya Nadella van Microsoft... Die zegt ook over dat er heel veel subsidie is voor natuurlijk al die grote dozen. die komen te staan aan de randen van steden. Datacentra's. Ja, ja hoe ver moeten we daarin doorgaan? Hmm. Dat is natuurlijk wel echt. Het bepaalt gewoon. Het beeld gewoon, weet je wel. Je rijdt naar de volgende stad, wat kom je tegen? Grote datadozen langs de kant van de weg. En moet daar iets aan gebeuren? Maar goed, deze man. Oh. Er van moet een komen. Euh, deze man die zegt. heeft wel gezorgd dat de, de beurswaarde. ...ver tienvoudigd is dus sinds hij aan de leiding is bij Microsoft. Oké. Okay. Okay. Goed nou. bezig. Even over Deepfake gesproken. Nou. Heel kort. Uh, nou, A Iedereen kent wel uh, AI. En uh, het schijnt dus ook te zijn dat er een zwemparadijs op een Griekse ja. eiland... ...Santorini blijkt helemaal niet te bestaan. Het oh. zag heftig uit, man. Ja, ja, die jongeren die kijken allemaal op TikTok van... ...oh, die zien iets moois. Zeggen ze, oh, daar wil ik naartoe. Okay. En dan zeggen ze, nou, daar wil ik naartoe. Maar dat bestaat helemaal niet. Het nee. is zo mooi... Het is te ja, het is mooi, te mooi om, om waar te, waar te, te zijn. zijn, ja. Een gigantische glijbaan. Ja, het en... lijkt wel uh, een ijsbaan, een ijsglijbaan. Ja, ik iets. was er bijna heen gegaan. Ja. Ik, zat, uh, ik had het, uh, met de boot naar Santorini gekund. Ja? Ja. Maar ik, was al, ik, ben, ik ben al een keer maar geweest. Maar heb je die beelden gezien dan? Nee, van die, die beelden heb ik niet okay. gezien. Maar naar uh, Santorini zelf. Ja, ik zou ook niet prachtig. weten waar ze dat zouden moeten doen, want nee. het is een behoorlijk stijl eiland. ja. En uh, om daar zo eens op te gaan bouwen, dan moest je toch gewoon zoals je andere dingen plat gooien. Oké, okay, ja, je hebt er een goed beeld van. Maar de ja. meeste mensen denken, ik wil er naartoe. Ja. Wat kan ik tekenen? Oh, je en... moet even zeggen waar ik het kan vinden. Dan ga ik hem op de, de hele bosse pagina. Ja, zeker. Ga ja ik goed. Ga ik er naartoe. Ja. ja, ga ik er naartoe, ja, Goed, en ja. uiteindelijk uh, maak je er geld naar over. En dan uh, moet je dat via de bunkerbank doen, geloof ik. Om ja, die schijnt hmm. het meest veiliger te zijn. Ja. ik <laughs> ja. ja, dan meer over. Dit de... zegt het laatste plaatje voor negen uur. Nog niet helemaal. Maar eerst rijden we het academic.